Goedenavond, ik ben Sid van der Linden en dit is het nieuws van NOS op 3. Een deel van de competities in het amateurvoetbal gaat dit weekend niet door. De KNVB heeft dat besloten vanwege de coronaregels. Na vijf uur middags moeten de velden leeg zijn, dus kan er door de week nauwelijks getraind worden. Het besluit geldt alleen voor de A-categorie in het amateurvoetbal, zegt de KNVB. We gaan het eigenlijk per weekend bekijken. Dus nu het eerste weekend, de A-categorie, zeg maar even competitie eruit, maar een programma erin. En de rest van voetbal in Nederland, de recreatievoetballers, een miljoen mensen ongeveer, bij elkaar opgeteld, die gaan gewoon competitie spelen. En ook trainingen voor de KNVB-beker kunnen gewoon doorgaan. Bij een winkelcentrum in Beek in Limburg is vanavond bijna het hele plafond naar beneden gekomen. De sprinklers waren per ongeluk aangegaan en door het gewicht van al het water kwamen de plafondplaten die lager hingen naar beneden. Er is niemand gewond, maar er is veel schade. Winkeliers proberen er alles aan te doen om morgen gewoon weer open te kunnen. Er komen strengere regels voor politici die bij bedrijven willen gaan werken. Om belangenverstrengeling te voorkomen mogen ze niet meer... ...in sectoren werken die iets met hun ministerie te maken had. De Europese Anticorruptieorganisatie heeft Nederland al een keer een waarschuwing hierover gegeven. Vivianne Miedema zag de gouden bal aan haar neus voorbij gaan vanavond. De belangrijke voetbalprijs, de Ballon d'Or, ging naar een speelster van FC Barcelona en Miedema eindigde vierde. Eerder vandaag won ze nog wel een andere belangrijke prijs, die van voetbalster van het jaar van de BBC... En de ballon door voor de mannen ging naar. Ballon d'Or France Football, hè? Eh? Lionel Messi. Lionel Messi ging, met de, ging naar huis met de prijs en hij won die prijs voor de zevende keer. Het weer nog vanavond hier naar een bui. Op plekken waar de bewolking wegtrekt, wordt het snel koud. Morgen ook veel regen, flink wat wind en 8 tot 10 graden. het is, zin is, het is 11 uur. Dit is play it loud. Goedenavond, luisteraars, mede metalheads, Metal head. Jullie weten weer hoe laat het is en welke dag. Het is weer tijd voor jullie wekelijkse doosjes zware metalen. En ik help jullie door deze nieuwe werkweek heen door jullie even te, van een lekker portie gitaarwerk te voorzien. Je hoorde In Flames met Only for the Week. De komende uur hoor je van mij het beste uit de Zero's door speakers knallen. Als opener van deze avond hoor je dus uh, In Flames, uh, afkomstig van hun vijfde album, Clayman uit 2000. En we gaan alle albums en nummers op chronologische volgorde uh, afspelen vanavond. Het uh, is In Flames' laatste album met een originele melodieuze death metal sound. Daarna gingen ze meer de mainstream kant op om een groter publiek te bereiken. Uh, het album heeft een donker, en, uh, donker geluid en de meeste teksten gaan over depressie en meest uh, interne strijd. Only for the Week gaat over twee personen die elkaar niet kunnen uitstaan en niet tegen elkaars depressieve emoties kunnen. Waarschijnlijk wel een van de beste nummers van het album. Door naar een heel ander genre eh, dan wat je net hoorde: Gothic. Ik heb het over de band Nightwish. Toen nog met Tarja Turunen als frontzangeres die tot 2005 bij de band zat en daarna werd ontslagen. Daarna kwam Annette Olson in de band en focuste Tarja zich op haar solo-carrière. Annette werd toen ook zelf vervangen in 2012 door onze eigen beste zangeres Floor Jansen. In mijn oog ook wel een betere zangeres dan Annette. Ik vond haar stem persoonlijk niet goed bij de band passen... en dat vonden de bandleden dus onder andere ook. Zij dacht zelf te zijn ontslagen doordat ze op dat moment zwanger was... maar dat was dus niet zo. Van het zeer succesvolle derde album Wishmaster, ook uit 2000... draai ik nu het gelijknamige nummer. Daarna hoor je nog een nummer van een band die ik al eerder heb gedraaid... in mijn programma uit Sacramento. Hier komt Wishmaster, Nightwish. Nightwish. We're gonna Pony hoorde je een eerste single Chains in the House of Flies van natuurlijk de Deftones onder leiding van Gino Marino fans en critici beschouwen dit als het meest volwassen werk wat de band tot op heden heeft uitgebracht en ze kwamen hierna nog met twee andere singles uit getiteld Back to School, Mini Maggots en Digital Bath ook uh, Maynard James Keegan is, van Tool is ook te horen op dit album met de nummer Passenger. Wat trouwens ook een heel vet nummer is. Uh, daarmee, enfin, met het uh, nummer Elite wonnen ze een Grammy Award voor Best Metal Performance. En over Maynard James Keegan gesproken. Mijn volgende nummer is dan ook gelijk van zijn band Tool. En met Ladder uh, Alice uit 2001 hadden zij wellicht hun beste album ooit gemaakt. We blijven even bij de derde albums vanavond, want ook dit was voor Tool hun derde album. Tool maakt heerlijke complexe muziek, wat wordt gezien als progressieve rock en metal. Ze komen uit Los Angeles en draaien al sinds 1990 mee. Na NMA uit 1996 werd het helaas angstvallig stil rondom de band en waren de fans bang dat de band uit elkaar was gevallen. Veel bandleden focussen zich op andere projecten. Zo ook Keegan, die al A Perfect Circle begon. Na vijf jaar kwamen ze terug met Letter dus. En met het nummer Schism, hun eerste single, wat ze daarvan releasste. En die ga ik dus nu laten horen. Daarna nog een band uit Los Angeles met een topnummer uit 2001. Maar eerst genieten van Tool, het Schism. Ruim zes minuten komt ie. Afkomst. En het heerlijke nummer Chop Suey. van het 2001 afkomstige album Ducksit City... dat hun, na hun gelijknamig debut debuut het tweede album was van de band. Het kwam meteen op één binnen in de Amerikaanse en Canadese charts... en was geproduceerd door Rick Rubin. Het was ook het enige album van de band wat uitgebracht was zonder taal, uh, grof taalgebruik. System of a Down zingt meestal over gevoelens, politieke en sociale gebeurtenissen... zoals bijvoorbeeld de Armeense genocide... ...en de oorlog in Irak. In 2006 maakte de band bekend dat ze er een mee gingen stoppen... ...en werkte Seri Tankan, uh, Tankian aan een soloalbum... ...en gingen twee andere leden verder met hun band Scars on Broadway. In 2011 ging System of a Down weer op tournee... ...en het wachten is nog steeds op een nieuw album. Door naar onze succesvolle Oosterburen van Ramstein. In hetzelfde jaar 2001 kwamen ze met hun grootste succes tot nog toe... ...op de proppen genaamd Mutter. Wellicht hun beste album die ze hebben uitgebracht met maar liefst vijf singles. Ook Moeter was voor Ramstein hun derde album, om maar eventjes in uh, de thema van de derde albums te blijven. En werd een doorbraak bij het grote publiek. Sonne, Ik Wil, Moeter, Voorja en het nummer Links 2 3, 4, wat ik nu ga draaien, waren de gerelease singles. Voorja was hun laatste single die zeven maanden na moeder uitgebracht werd dankzij de film Triple X, waaraan Ramstein dit nummer als soundtrack verleende. Hier komt het lekkere nummer. Links, 2, 3, 4. En met daarna een heerlijk niet in de hokjes te plaatsen. Met al alle gaatje. Met een geweldig in elkaar steken nummer uit het volgende jaar 2002. Hier komt ie. Ramstein. Het Amerikaanse Mastodon met het stevige March of the Fire Ends. Afkomstig van hun eerste volwaardige album Remission uit 2002. Ze bracht hiervoor nog een EP uit in 2001 getiteld Life's Blood. Het debuutalbum werd in 2003 ook nog eens gere-released... samen met een videoclip met het uh, nummer wat ik net draaide. Er kwam ook een deluxe versie uit met niet eerder uitgebracht materiaal... en bonus-DVD met een live registratie van een concert in Atlanta, Georgia. Mastodon zelf speelt een mix van heavy metal met stone rock, sludge, progressive... psychedelic, groove en experimentele metal. Wat ik al zei, een heerlijk beukend en technisch allergaatje dus. Luisteren dus, als je nog geen fan bent. Allerlei stijlen komen vanavond voorbij en de volgende stijl had ik nog niet behandeld. Metalcore. Een stijl dat opkwam in de Zero's doordat de populariteit van nu metal aan het afnemen was. Metalcore is een agressieve vorm van heavy metal met vooral veel screams, maar afgewisseld met clean zang. Killswitch Engage is al die actief sinds 1999 en bracht tot op heden acht albums uit met tournament uit 2019 als laatste wapenfeit. Het album Alive or Just Breathing, waarvan ik nu een nummer ga draaien... is een tweede release bij Roadrunner Records... en werd gezien als een mijlpaal in het metalcore-genre... en tevens het laatste album met zanger Jesse Leach. Oh. Daarna kwam zanger Howard Jones bij de band... En van dit album draai ik de eerste single, Self Resolution. Hierna hoor je nog een vette track van een melodieuze death metal band uit Finland. Maar eerst, Killswitch Engage. Worden het heerlijke snelle six-pounder van de Finse mannen van Children of Bottom... onder leiding van eind vorig jaar overleden Alexi Leijho... Hate Crew Death Roll, waar het nummer op staat... was het vierde album van de band... en week meer af van hun originele melodieuze death metal sound. Het neigde meer naar trash metal... doordat het bekende keyboardgeluid meer op de achtergrond klonk... of minder aanwezig was. En het gitaarwerk meer op de voorgrond. Toch was het album succesvol in zowel Europa als Amerika... mede doordat het nummer Needled 24-7... veel airplay kreeg op MTV's Headbangers Ball... en in de documentaire Metal uh, Headbangers Journey... Uh, omdat hij daar ook in voorkwam. We blijven even in de Scandinavische landen waar veel grote death en black metal bands vandaan komen. En dan heb ik het nu over de mannen van het Noorse Dimu Borgier. Die ook in het jaar 2003 met een succesvol album kwamen. Uh, death Cult Armageddon was Dimu's 60 uh, release en werd zo'n 100.000 keer verkocht in Amerika. Het eerder door mij gedraaide Progenies of the Great Apocalypse verscheen als single en daarna ook een nummer wat ik zo ga draaien. De band nam deels van het album op met het pra uh, Prague Philharmonic Orchestra, waardoor het een heerlijk duister apocalyptisch en bombastisch geluid kreeg. Het was tevens het laatste album met Nicholas Barker op de drums. Hier komt de tweede single, uh, Fredus Beard, dat ook verscheen als soundtrack van de geflopte film Alone in the Dark. En daarna hoor je nog een opzijpende nummer uit het jaar 2004 van een Amerikaanse band. God in Richmond, USA met het heerlijk groovende Later Res. Een van de eerste nummers waar ik mee in aanraking kwam met deze van deze band. Na het zien van de videoclip. Het nummer staat op het album Ashes of the Wake uit 2004, wat ook een derde album was. Om weer even terug te komen op de vele derde albums van vanavond. Het lijkt uh, zo wat een thema aan zich. Na een succesvolle debuut werd ook dit album een groot succes, mede dankzij het zojuist gedraaide nummer. Inmiddels heeft de band al negen albums op hun naam staan. Ooit waren ze begonnen als drie vrienden, Morton, Campbell en Adler. Tevens de oprichters met de band Burn the Priest, waar ze hun debuut mee opnamen. In 1999 werd de naam veranderd in Lamb of God en tegenwoordig bestaat de band uit Willie Adler. Randy Blythe, Mark Morton, John Campbell en de drummer Art Cruz. Ik ben inmiddels alweer bijna aan het eind gekomen van mijn eerste uur... maar niet voordat we knallend eindigen met een metalcore nummer van de band Shadows Fall. Hier komt ie. Het nummer Enlightened by the call. SOME